7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal correspondent Frank Renaud over de verdachte van de schietpartij op die Franse krant en weer onderhandelingen over Iran. Nu is het nos journaal. Jan van der Putten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en zijn Britse collega Heek zijn ontzet over de vrijlating in Bosnië van tien mannen die zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De tien kwamen op vrije voeten in afwachting van een nieuw proces. Op zijn Facebookpagina schrijft Timmermans hun vrijlating is niet te begrijpen en zeer ingrijpend voor de nabestaanden. Hij roept Bosnië op maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer oorlogsmisdadigers worden vrijgelaten en ervoor te zorgen dat deze tien hun straf niet ontlopen. Ook de Britse minister Heek noemt de vrijlating onbegrijpelijk. De gevangenen hebben volgens hem de stuitendste misdaden gepleegd... in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Timmermans en Heek gaan met hun Europese partners... bekijken wat de gevolgen moeten zijn. De verdachte die in Parijs is opgepakt vanwege schietincidenten... was eerder ook al betrokken bij geweld. Abdelhakim Descartes werd in 1998 veroordeeld voor betrokkenheid... bij een geweldzaak waarbij vijf doden vielen. Hij werd gisteravond aangehouden in een auto in een parkeergarage. Descartes zou maandag een fotograaf hebben neergeschoten... bij de krant Libération En daarna hebben geschoten in het zakendistrict La Défense. Daar raakte niemand gewond. De Nederlander Jan Seibrand is niet voorgedragen... om het centrale bankentoezicht van de Europese Centrale Bank te gaan leiden. De ECB heeft Daniel Nouy uit Frankrijk naar voren geschoven. Later beslist het Europees Parlement over de voordracht. De Française is nu toezichthouder bij de Bank van Frankrijk. Ze werd al gezien als favoriet... omdat het Europarlement de voorkeur geeft aan een vrouw. En ook leken de kansen van Seibrand kleiner... omdat voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep al een Nederlander is.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 De patiënten belanden in een rolstoel nadat Janssen Steur zonder aanleiding en toestemming een ruggenmergpunctie had uitgevoerd. Daarbij zouden de zenuwen van de vrouw zijn beschadigd. Haar gezondheidstoestand verslechterde zo snel dat ze begin dit jaar overleed. Janssen Steur staat op dit moment in Nederland terecht voor het stellen van foute diagnoses. De Amerikaanse skiester Lindsay Vonn kan waarschijnlijk niet meedoen aan de winterspelen in Sochi. Vonn, al jaren een van de beste vrouwelijke alpine skiers, liep bij een val tijdens de training een scheurtje op in een kruisband. Normaal gesproken duurt het herstel van zo'n blessure zeker drie maanden. Lindsey Vonn won op de Spelen in Vancouver goud op de afdaling. Een winterspeler zonder Vonn zou volgens de Nederlandse bondscoach van het alpine skiën dan ook een enorm gemis zijn. Nou ja, het is natuurlijk Bij de vrouwen is het de superster. En ja, als zij niet bij de Olympische Spelen zou zijn, zou dat natuurlijk een enorme gemis zijn. Dus uh, ja, ik denk ook dat ze zelf er alles aan zal doen om uh, daar wel te staan. En uh, ja, heeft wel voor een uh, sensatie te zorgen. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK-voetbal in Brazilië volgend jaar. De tweede play wedstrijd tegen Jordanië eindigde in een 0-0 gelijkspel. De eerste wedstrijd had Uruguay al met 0-5 gewonnen... waardoor de Zuid-Amerikanen al vrijwel zeker waren van het ticket. En het weer nog. In het zuiden is nog motregen of natte sneeuw. Verder vandaag droog en zonnig. Het wordt 3 tot 6 graden. Vanavond in het zuidoosten opnieuw kans op motregen of natte sneeuw. Morgen droog en geregeld zon en een graad of 5. En de verkeersinformatie hebben in de hart. Ja, en vanwege die sneeuwval kan het in Zeeland en westelijk Noord-Brabant... de komende uren lokaal glad zijn. Kijk voor uit. Verder is het een normale spits. 43 kilometer in totaal. Er zijn wat bijzonderheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Namelijk 6 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg... na een ongeluk. En door werkzaamheden op de A2 richting Utrecht... tussen Vianen en Knoop het Oude Rijn ook 6 kilometer file. Er staat een kapotte auto bij de Van Briendenootbrug richting Rotterdam. Op de A16 staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk door tussen Schiedam en Knoop het kleinpolderplein 2 kilometer file. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de redactie van de krant Liberation... werd een fotograaf neergeschoten. De verdachte is inmiddels aangehouden. Je hoort zo het laatste nieuws. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM...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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Zembla over bloembollen en brandende ogen. Als boeren met landbouwgif spuiten, luidt het advies: ramen en deuren dicht. Bestrijdingsmiddelen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Dus wat doe je als er bij jou in de buurt wekelijks met gif wordt gespoten? Lelies met een luchtje. In Zembla, vanavond tien over 10.09 bij de Fara op Nederland 2.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 De koning en koningin zijn op Aruba, dat zullen ze weten ook, feest was het. Maar eerst gaan wij naar Parijs. Opluchting daar, in Frankrijk, over de arrestatie van de mysterieuze eenling... die de afgelopen dagen Parijs onveilig maakte... Bij de redactie van de krant Libération schoot hij een fotograaf neer. In de zakenwijk La Défense lost hij ook een paar schoten. Gisteren werd hij gearresteerd in een parkeergarage. Correspondent Frank Renauten in Parijs. Frank, uh, is het nu echt zeker dat hij het was? Het is vrijwel zeker, wordt hier gezegd. En dat is te dank aan videobeelden en DNA-onderzoek. Want er zijn natuurlijk meteen na die aanslagen van maandag... beelden verspreid van de man, van de verdachte... dankzij bewakingscamera's op de plaatsen waar hij had toegeslagen. Die beelden zijn verspreid. Gisteren is de huisbaas van de man naar de politie gestapt... en die heeft gezegd, ik denk dat ik hem herken. Toen is de politie voorzichtig te werk gegaan naar de plaats... bois Colombe, ten noordwesten van Parijs, waar hij zou wonen. Ze wisten natuurlijk niet wat ze daar zouden aantreffen... hoe ze de man zouden aantreffen... Ze hebben hem gevonden uiteindelijk, om negen uur s'avonds is hij aangehouden. Toen is er DNA-materiaal van hem afgenomen. En dat is weer vergeleken met DNA-materiaal... dat op een aantal plaatsen is gevonden waar hij geweest is afgelopen maandag. En dat bleek vannacht tegen 1 uur een match te zijn. En is hij verhoord inmiddels? Hij kon niet verhoord worden. Hij is dus gisteravond om zeven uur aangehouden, maar hij lag in een auto in een ondergrondse parkeergarage en hij was half bewustloos. Hij had medicijnen ingenomen en volgens minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls was dat vrijwel zeker een zelfmoordpoging. Tout semble montrer qu'il a effectivement tenté de se we hebben encore, nog natuurlijk. hij wilde aan de van BFM, Liberation, Société Générale. minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Val, zegt dus: gelukkig maar dat die zelfmoordpoging niet gelukt is. Want we moeten natuurlijk verhoren. Hij moet verantwoording afleggen over wat hij gedaan heeft die drie acties die hij heeft uitgevoerd. Wat weten we over deze man? We weten zijn naam in ieder geval, Abdelhakim Dekkar. Hij is 48 jaar oud. Hij wordt door bekenden van hem omschreven als een beetje een vreemde man. Hij vertelde ooit spion te zijn geweest voor de Algerijnse inlichtingendienst. Maar hij zei ook te hebben gewerkt voor de Franse geheime dienst. En wat we weten, dat is eigenlijk het belangrijkste, is dat hij een strafblad heeft. Want 15 jaar geleden werd Dekkar veroordeeld tot 4 jaar cel... wegens een schietpartij in Parijs. Dat was samen met een linksradicale radicale student. En bij die schietpartij werden 5 mensen gedood. En hij, die Dekkar, was een van degenen die een wapen had geleverd. Ja, en is er nu iets bekend over zijn motieven? Ik kan me voorstellen dat er volop gespeculeerd wordt in Frankrijk. Ja, volop, maar we weten nog niks. Heeft minister Vals vanavond vannacht ook gezegd... inderdaad er is niks bekend omdat hij dus nog niet verhoord kon worden. en ligt nu in een ziekenhuis. Zo snel dat kan wordt hij natuurlijk verhoord. We weten alleen dat hij in de jaren negentig dus optrok... in links- radicale milieus, zoals dat hier wordt genoemd. Anarchistische milieus ook. Maar zijn advocaat van destijds heeft gezegd... dat hij zelf helemaal niet links was. Frank Renaud over de verdacht die dus is aangehouden in Parijs... vanwege de schietpartij bij de Krant, Liberation en in de zakenwijk La Défense. Het is tien minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tien dagen geleden leek een overeenkomst bijna rond... tussen Teheran en de rest van de wereld... over de inperking van het Iraanse nucleaire programma. In ruil daarvoor zouden de sancties tegen het land worden verlicht... De onderhandelingen zijn gisteren hervat in Geneve. Robert Einhorn is optimistisch. Als staatssecretaris onder president Clinton onderhandelde hij zelf over sancties. What makes you so optimistic? I think the differences are bridgeable. But now the Congress is about to impose extra sanctions on Iran. That won't help. Well, uh, the president President Obama met yesterday in the White House met congressional leaders. De meningsverschillen in Geneve zijn overkomelijk, denkt oud-diplomaat Einhorn. En hij gaat ervan uit dat het congres geen roet in het eten gaat gooien... door juist extra sancties in te voeren tegen Iran. Als Geneve mislukt, waarschuwt Einhorn, dan komen er waarschijnlijk nieuwe sancties. En dan zijn de kansen op een overeenkomst in Geneve zo goed als verkeken... Are we then on a slippery road to war? I don't think so. Uh, I think uh, incentives uh, on all sides for a deal will remain substantial. Beide partijen hebben meer te winnen bij vrede, zeker Iran. Uh, Iran is facing devastating economic sanctions. Iran gaat zwaar gebukt onder de economische sancties. Die worden alleen lichter, weten ze, als er ook een akkoord wordt bereikt over het nucleaire programma voor uh, de P5 plus 1 countries. Uh, they uh, understand that Iran's nucleaire programma could take uh, uh, some fast steps forward, uh, unless there's a deal. De leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland weten dat als Genève mislukt, het Iraanse kernprogramma snel tot de ontwikkeling van nucleaire wapens kan leiden. The big fear of most cynics is that once you dit up this regime of sancties it's basically gone, it it won't work anymore. I know that there is that concern. It took such a long time to get it all together, everybody on one page? Yes, no, it took a long time. I was personally involved in, in, in trying to get that regime uh, together. I think what will be done in this initial stage in terms of sanctions easing is very modest. De verlichting van de sancties in eerste instantie is minimaal. Daarom moeten de Iraniërs wel verder onderhandelen, zo veronderstelt Einhorn. De andere kant van de tafel zal ook niet helemaal tevreden zijn met deze geringe inperking van het nucleaire programma. Met andere woorden, alle partijen moeten door. En dat is een goede ding. Ik believe it het is. En dat zei Robert Einhorn tegen correspondent Wessel de Jong... na achter een gesprek met onze correspondent in Iran, Thomas Erdbrink. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En Venlo faalt bij de aanpak van drugsoverlast. Straks meer met de burgemeester van Venlo. Nou, U hoort het al, groot feest gisteren op Aruba. Het is de laatste stop van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... tijdens hun bezoek aan de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Begon met een officieel ontvangst in Oranjestad, merkte Menno Reemeyer. Uh, hartelijk welkom op een hele bijzondere speciale dag. Het is de aankomst. Van prins, oh nee, prins niet meer Het is Koning Willem-Alexander. Ja, het blijft nog even wennen voor koningin de ceremoniemeester in Oranjestad Aruba. Het is geen prins meer, dat was hij twee jaar geleden nog, maar nu is het Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Ja. En de prins daar, hoort, daar koning. en hoort dat? Koning! De koningin Alexander! De plaatselijke televisie is bij de kinderen aan het vragen wie het nou zijn, koningin Maxima, koning Willem-Alexander. Ja, ja. Ja. Want het gaat tijdens het bezoek over uh, ja. alle zes de eilanden heel erg over jongeren en over kinderen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Maar leeft dat nog bij die kinderen? Het leeft heel veel bij de kinderen, want het is een soort sprookje van Andersen. Maar voelen ze zich nog Nederlander of zijn het echt Arubaan en is die koning een leuk sprookje erbij? Nee, ik zou zeggen half-half. In hart half Arubaans, half um, uh, voor Nederland. Ja. Hè? Maar als ze ooit moeten kiezen ja of nee, kiezen ze voor Nederland. Ja. Moeder en zoon? Ja, moeder en zoon, ja. ja. Hoe oud is die? Hij is twee, bijna drie. O, is nog belangrijk dan? Natuurlijk, het is onze koning, die tijd koning Beatrix en nu um, koning Alexander, Alexander, dus het is hartstikke leuk voor ons. Maar ze zitten zo ver weg? Nee, is niet zo erg nog. Wij, wij, wij zijn Nederlanders. We worden hier geboren op Aruba, maar we zijn Nederlanders. Dus voor ons is het een heel een trots om hier te komen kijken. Rijn Willem-Alexander, Irena Maxima. Okay. Dat was de ontvangst in het centrum van Oranjestad met veel enthousiasme. Maar dat werd nog overtroffen door het feest dat gisteravond volgde op het strand. Your Majesty, Your Majesty. Nu you're going to get a little taste in Aruba is like. Duizenden waren daar gekomen om een groot festival bij te wonen in het bijzijn van koning en koningin. Met weer veel jongeren, want zo wil Aruba zich profileren. En dus gingen alle remmen los op Ellen Clark, hiphop en house, en natuurlijk het carnaval. De enige aanwezigen die trouwens niet dansten waren de koning en de koningin. Geen dansende Maxima hier dus, maar wel weer een toespraak. Zijne majesteit en hare majesteit. De koning en koningin van Nederland, Willem-Alexander Maxima. Aruba, Marsha, Marsha, dank. En zoals we het eerder hoorden, dit bezoek ook op de andere eilanden. Het koninkrijk is samen sterk, ook in moeilijke tijden. Maar Aruba is ook... De oudste broer met twee kleine broertjes. En als oudste broer weet ik het, je moet je kleine broertjes altijd steunen. En daarom roep ik ook op dat we met z'n allen op basis van gelijkwaardigheid schouder aan schouder doorgaan naar het bouwen en het onderhouden van de goede relaties binnen het Koninkrijk. Maar wat Aruba gedaan heeft vandaag is werkelijk fantastisch. Daarvoor dank u wel allemaal voor deze fantastisch mooie avond. Lang leven de koning en koningin! Biba Aruba! En vandaag sluiten de koning en koningin hun bezoek af. Morgen brengen ze nog een korte kennismakingsbezoek aan Colombia. En zaterdag aan buurland Venezuela. bij de belangrijke handelspartners voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op zaterdag is er trouwens in Venezuela een dag van protest afgekondigd... tegen president Maduro, die zichzelf meer macht heeft gegeven. En dat is volgens premier Mike Eeman van Aruba... geen reden om het bezoek van de koning af te zeggen. Ja, het bezoek gaat gewoon door. En wat wij ook uh, tijdens het bezoek en het ondertekenen van de MOU met Timmermans ook naar de buitenwereld heel duidelijk hebben gemaakt, is dat het, uh, dit is politiek overstijgend. Het is een relatie tussen landen. Uh, we geven geen oordeel over uh, de machtshebbers van de dag in het land. Het gaat ons meer over het potentieel van de volkeren en de landen op lange termijn. Door naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart had het er al over vanochtend. Natte sneeuw in het zuiden van Nederland. Hebben ze daar last van op de weg? Ja, zeer lokaal is dat in Zeeland en uh, het westen van Noord-Brabant... Uh. Dus dat is niet uh, breed gedragen hoor, die gladheid, gelukkig mm -hmm. maar. Um, ik zal dadelijk even wat, met wat wegenwachters bellen... Hoe het, uh, okay. hoe het nou eigenlijk te plaatsen is daar. Ja. Uh, dan een file van 7 kilometer nu op de A2 Den Bosch... richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De linkerrijstrook is dicht. Dat is gewoon een auto die uh, tegen de vangrail is gereden. En op de A27 Goorkum richting Breda... is precies hetzelfde gebeurd, maar dan bij Hank. Daar staat 2 kilometer en is de rechterrijstrook dicht. Mino Remmers, je gaat denk ik maar met de lift in het hoogste gebouw van Nederland. Dat staat in Rotterdam, Mino, hey, 42e etage, de lift doet het gelukkig maar. Ach. Nou, als je goed kijkt, ze hebben expres boven in de Rotterdam het licht uitgeschakeld... zodat je vrij naar buiten kunt kijken. Ja, Féériek, de Erasmusbrug, ach, een zwaantje. Een soort sterrenhemel, maar dan beneden. Zo ziet Rotterdam eruit. Fantastisch om te zien zeg. Maar de kantoren zijn nog leeg, hè? Nee, niet alle kantoren zijn leeg. Nee, nee. Dan moet er nog een beetje ingericht worden. Ja, er, ja ze zijn nu op dit moment helaas. Ze moeten nog ingericht worden. Het, het is opgeleverd door de bouwers. Dus ja, nu moet het allemaal weer ingericht en uh, afgebouwd gaan worden. Ja, je hoort. Het klinkt ook nog een beetje hol. We lopen nu door het hotel. Het is een speciale uh, vestiging van uh, de Keten nh Hotels met luxueuze kamers. Eentje is er al ingericht. Ja, fantastisch uitzicht uh, natuurlijk. Um, ik loop hier rond met Micha Molsberg. Hij is projectdirecteur namens de twee projectontwikkelaars um, vanmiddag rond het middaguur. Dan is eigenlijk de officiële sleuteloverdracht aan de eerste huurders. Maar er is al wel veel gezegd. Hè? Um, eerder in de uitzending hadden wij ooit, ook in het Radio-Ingenaal, Hans de Jonge. Hij is vastgoeddeskundige. En hij had het al over dat toch wel nijpende probleem. Want bouw je het niet voor de leegstand? Luister maar. Hotels, komen meer kamers bij, maar Rotterdam is niet verwend met hotels. Dat komt wel goed. Appartement, 240 appartementen erbij op de totale markt, gaat ook goed komen. Kantoren, 60 à 70.000 meter, dat is een probleem. Gebruikers zullen vertrekken van het gebouw waar ze nu zitten naar dit gebouw toe. En dat veroorzaakt extra leegstand. Ja, dat zegt Hans de Jonge dus. Extra leegstand, hotel en woningen, dat zal wel gaan. Maar die kantoren, we hebben nog zoveel leeg. Maar ja, de bouw is begonnen toen de crisis in opkomst kwam, was eigenlijk, hè? Uh, dat klopt. Uh, toen is de bouw begonnen. En het, hij duurde wat langer dan we hadden gehoopt. Uh... Verplaats je de leegstand van de kantoren? Dat is eigenlijk zijn opmerking. Uh, ongetwijfeld zullen er natuurlijk altijd bewegingen zijn... van nieuwe kantoorgebruikers naar nieuwe kantoorruimtes. Uh, dat, dan zorgt er dus voor dat er op andere plekken kantoren leegkomen. Maar wat natuurlijk essentieel is voor ja, ontwikkelingen en, en plekken... is dat je... Het is altijd locatie, locatie, locatie. Dus op de toplocaties, ja, daar blijven de functies en de voorziening... op een goede manier uh, bestaan. Maar blijven nou andere kantoren die ook nog vrij nieuw zijn, dan leeg, leegstaan? Of uh, verhuizen mensen hierheen, maar komt, komen die gebouwen dan leeg te staan? Uh, ik denk dat het natuurlijk het geval zal zijn... dat met name kantoren op slechte locaties... Uh... Uh, leeg kunnen komen te staan als mensen gaan verhuizen. Want wat je natuurlijk wel ziet gewoon in de kantorenmarkt... is dat mensen steeds meer de neiging hebben om echt naar de centra te gaan... en naar plekken waar je ook andere voorzieningen hebt. Dus dat je niet in een soort monofunctionele ruimtes zit. En hier zit je natuurlijk als je bij je kantoor hebt... kan je naar de hotelbar, kan je naar het uh, restaurant, kan ja. je naar de, de fitness. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel het punt... Ja, je hoort het, het. klinkt nog hol. Prachtige badkamer zit erin. Dat gaat om, om de hotelkamers. Willem Minapier. Een deel van de gemeente Rotterdam komt er ook in. Ik zie hier overal nog. Plastic op de grond liggen. Want vloerbedekking... ligt er in het hotel al wel in. Ja, het zijn van die megalomane getallen. Hè. We hadden het net over de trappenhuis. Zeg nog een keer het getal. Als je alle trappenhuizen door wil lopen. dan heb je. We hebben 1,2 kilometer trappenhuis. Dus uh, je kan daar een uh, goede conditie doen. Ja, Als de lift het niet doet. Ja. 900 mensen op de top werkten. er. 900 bouwvakkers noem ik ze maar even. Maar natuurlijk installateurs van alles en nog wat. 900 mensen tegelijkertijd. Die zijn zo'n beetje klaar. Er moeten nog wat puntjes op de i. Uh, maar ja. Vanmiddag is dus de officiële oplevering van de Rotterdam, die Vertical City, zoals die ook al wordt genoemd. Dankjewel. Mino Remmers vanuit Rotterdam, later meer. Vertical Living van Mino. Dan um, even naar uh, het cadeautje wat ik vanochtend in mijn schoen had. Dankjewel, lief Sinterklaasje. Een uh, CD met slaapliedjes. Eag weten wat de naam van deze band is. Nou, Dat is Unknown Mortal Orchestra, en het nummer heet Swim and Sleep. Het is vijf minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De aanpak van drugsoverlast in Venlo faalt. Zo besteedt de politie meer aandacht aan het oplossen van moorden... en woninginbraken dan aan het bestrijden van drugsoverlast. Ook wordt er minder samengewerkt met Duitse autoriteiten... bij de aanpak van het probleem. Het staat allemaal in een rapport... dat gisteravond in de gemeenteraad van Venlo is gepresenteerd. Anton Scholten, burgemeester van Venlo, goedemorgen. Goedemorgen. Venlo faalt, dat is een harde conclusie. Deelt u die mening? Op dit moment is duidelijk dat de problematiek weer toeneemt... Dat heeft echt te maken met de ligging van Venlo aan de, aan de grens. Er zijn 70% minder Duitse bezoekers in onze coffeeshops. Maar een hele grote coffeeshop aan de grens is gesloten. Want wij wij kunnen geen Duitsers meer bedienen. En ik vind dat het op zich wel een, een, een goede zaak is. Ja, dat betekent toch dat men dat, um, dat spul weer zoekt in de stad. En, en dat betekent ook veel, veel straathandel. Mm -hmm. um, daar zit zeker een capaciteitsprobleem ook een probleem bij onszelf, bij die integrale aanpak die we in het verleden kennen. En die zullen we weer moeten teruggezien te vinden. En kan dat? Ik denk dat het wel kan. Uh, maar niet zonder steun van Den Haag. Uh, maar ik wil niet eerst naar Den Haag wijzen. Ik wil eerst zelf in huis de boel weer op orde hebben. Ja, en dan hoop ik toch wel dat het failliete softdrugsbeleid een doorstart kan maken. En we hebben als burgemeesters in, uh, in Limburg geprobeerd om de minister te bewegen die achterdeur ook wat anders te gaan bezien dan nu het geval is... en dat uit de criminaliteit te halen. Mm -hmm. um, dat zou wel een van de, van de kansen kunnen betekenen... om ook op straat de zaak wat rustiger te krijgen. Ja, nou heb ik de minister gisteren nog uh, gesproken. Ja, ik heb het gehoord. Oké, okay, nou dan heeft hij ook gehoord dat, dat hij daar helemaal niets in ziet... Hè? om uh, eventueel de achterdeur te reguleren of het uit de illegaliteit te halen. Hè? De D66 kwam daar ook mee nog in dezelfde uitzending gisterochtend... en hij wil er niet aan... Nee, en de realiteit is toch anders. Hè? Als je met beide benen op straat staat hier in, in Venlo, dan merk je dat het uh, onmogelijk is om uh, het bestaande beleid te handhaven. Uh, en ik, ik weet ook dat de politie prioriteiten moet stellen. We gaan nu weer herprioriteren en kijken of we veel meer aandacht kunnen besteden aan de overlast hier op straat. Maar dat gaat ten koste van andere zaken, andere ja, kan van ik van mij voorstellen? Ja, ja. En Dan zal de korpsbeheerder in, in Den Haag zeggen: ja, maar prioriteit is toch wel. De woning overvallen en, en andere zaken. Nou, dat kan ik u zelfs, u heeft dat in het gesprek ook gehoord uh, van minister Opstelten, dat hij heel veel wil doen aan de woning inbraken, bijvoorbeeld ja. in de donkere dagen. Ja, dat vind ik fantastisch. Uh, maar zo zie je maar dat we ten aanzien van het uh, drugsbeleid uh, echt aan verandering toe zijn en, en moeten zorgen dat, uh, dat zeker die achterdeur veel beter geregeld wordt. Hoe zou u dat willen regelen? Nou, we hebben als burgemeesters van, van Limburg geprobeerd om met de minister te komen tot een experiment in Limburg. Waarbij je uh, ook een soort vergunning geeft aan um, kwekerijen die uh, met ook het accent op de volksgezondheid zorgt dat zij die koffershops leveren. En dat je dus ook de sterkte van de wiet uh, reguleert. Dat, dat we ja. veel meer grip hebben ook op die volksgezondheid aspecten. Want eigenlijk is het hele beleid hypocriet geworden... Hè, waarbij je wel um, um, ja, toestaat dat het spul gekocht wordt. Heel veel aandacht besteedt nu aan uh, de effecten van sterke drank en van, um, uh, van sigaretten. Maar dat je ja, geen enkel aandacht besteedt... of heel weinig aandacht besteedt aan de as aspecten van volksgezondheid... ten aanzien van het gebruik van softdrugs. En dat zou je heel goed kunnen regelen door ook veel meer grip te hebben... op, um, op die achterdeur, op het bevoorraden van die shops. Ja, en op termijn zou je daar zelfs ook accijns op kunnen, kunnen heffen... en zorgen dat dat uh, veel minder uh, buiten de normale economie omgaat. Ja, nou, u ziet het wel zitten. Nou, de minister nog, uh, meneer uh, Wij blijven doorgaan om de minister en anders de Tweede Kamer te overtuigen... van een ander drugsbeleid in Nederland, ja. Anton Scholten, burgemeester van Venlo. Fijn dat u eventjes in de uitzending wilde komen vanochtend. Graag gedaan. En opnieuw moeten de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen geteld worden... in Alphen aan de Rijn. Voor GroenLinks zou 1 à 2 stemmen al een heleboel kunnen schelen. We gaan ze zomaar eens even bellen. Uit het Koninklijk Museum Antwerpen. De tentoonstelling, Permeke en de Vlaamse expressionisten. De fraaiste, de intiemste en de meest waarachtige meesterwerken. Nu in Rijksmuseum Twente, ons Rijksmuseum...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 Radio 1. Het is half acht, we gaan naar Jan van de Putten met het NOS Journaal. De verdachte die gisteren in Parijs is opgepakt vanwege schietincidenten... was eerder ook al betrokken bij geweld. Abdelhakim Delcar, Delkar werd in 1998 veroordeeld voor betrokkenheid bij een geweldzaak... waarbij vijf doden vielen. Hij zou maandag een fotograaf hebben neergeschoten bij de krant Libération en daarna hebben geschoten in het zakendistrict La Défense.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 Greenpeace heeft de borgsom betaald om de Nederlandse activisten in Rusland vrij te krijgen. Met hulp van de Nederlandse ambassade is het bedrag van 90.000 euro op de juiste plek terechtgekomen. Wanneer de twee activisten worden vrijgelaten uit de gevangenis is nog onduidelijk. Greenpeace is verteld dat dat gebeurt binnen 48 uur nadat het geld is betaald. En de Nederlander Jan Seibrand is niet voorgedragen... om het centrale bankentoezicht van de Europese Centrale Bank te gaan leiden. De ECB heeft de Franse Danielle Nouy naar voren geschoven. Ze werd al gezien als favoriet... omdat het Europarlement de voorkeur geeft aan een vrouw. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar de natte sneeuw, naar Weerplaza.nl. Michiel Severin, waar vinden we die natte sneeuw op dit moment? Op dit moment nergens meer. Oh, Gisteravond, is het alweer klaar? De... Ja, het is alweer <laughs> voorbij, Lara. Nee, de echte winter moet natuurlijk nog komen. En dit was een, een heel klein, kort prikje... in een veel kleiner gebied van Nederland dan ik gisteren had uh, verwacht. Okay. Het is vooral in Zeeland, westen van Brabant, zuiden van Zuid-Holland... waar ze echt natte sneeuw hebben gezien. In Zeeland is het uh, aan het einde van de avond zelfs even glad geweest... Maar op dit moment nergens meer natte sneeuw. Wel een enkel druppeltje motregen. Maar dat stelt ook niet al te veel voor. Je kunt het eigenlijk vrijwel droog noemen. En dan in de noordelijke helft van het land daarbij ook nog brede opklaringen. Dus daar zien ze de zon opkomen. De rest van het land kijken we nog even tegen wolken aan. Maar die zonnige periode die breidt zich heel langzaam... naar het midden en westen van het land uit. Dus het is een best aardige dag, grotendeels droog. Alleen als je in het zuidoosten bent... dan kijk je de hele dag tegen bewolking aan, waaruit motregen... en later vandaag, vooral vanavond, ook weer een enkel vlokje natte sneeuw kan vallen. Oké, okay, nou, daar kunnen we wel mee leven. Michiel Seferin, dank je wel. Verkeersinformatie dan, Erwin de Hart. Ja, het is een normale spits, 85 kilometer. Ik sprak net de wegenwacht in Zeeland en die reageerde inderdaad laconiek. Er was van gladheid helemaal geen sprake nou, daar. Rustig aan dus. Rustig aan. rustig aan, dat geldt ook voor die mensen in de file op de A2 Eindhoven richting Utrecht trouwens. 14 kilometer inmiddels tussen Afritse Michels, Gestel en Waardenburg. Door een, uh, door een ongeluk. Het goede nieuws voor hen is dat de weg weer vrij is. Op de A4 hoogvliet richting Vladingen. 2 kilometer file tussen Knoopend Benelux en Vladingen Oost. Dat komt door een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Vijf kilometer tussen Vladingen en knoopend Kleinpolderplein. Ook daar is de weg nu net weer vrij. Dan nog een ongeluk op de A13 richting Rotterdam. Bij Afrit Berkel en Rode Drie 3 kilometer en de rijstrook is dicht. Dankjewel, Erwin. Spreek je over een kwartiertje. En het aftellen is begonnen in Rusland en in Delft.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik ga met u naar Alphen aan de Rijn. Daar gaan ze de stemmen hertellen. Vorige week waren er gemeenteraadsverkiezingen... en dat leverde gedoe op met de verdeling van de restzetels. De gemeenteraad wil 100% zekerheid hebben over de uitslag... en besloot dus gisteravond massaal tot een hertelling. René Driessen, lijsttrekker voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Driessen, u wilde vooral graag een hertelling. Um, hoe klein zijn de marges? Nou, veel kleiner als maar kan zijn, want uh, het, zou, uh, het verschil is één stem. Dus met, uh, met een plaatselijke partij Rijgouwer Lokaal. Aha. En, en uh, begrijp ja. ik nou dat er, dat er al wat verkeerd is gegaan bij het tellen zelf? Ja, dat klopt. Want uh, uh, in eerste instantie was de uh, rechtszetel naar de TDA gegaan. Uh, en wat later op de avond, toen uh, ging de, de zetel naar ons. En donderdagmiddag uh, werd ik gebeld door de burgemeester. Uh, hij zei: Ja, ik heb een uh, verschillende mededeling, maar uh, de restzetel is, uh, is niet naar uh, jullie gegaan. dacht, mm. nou, Hij gaat weer terug naar het CDA. Maar <laughs> ging hij dus naar, uh, naar de plaatselijke partij we lokaal. Dus, uh, ja, er, er zijn nog wat meer dingetjes fout gegaan. Want we hebben ook gekeken naar het aantal. Uh, zo, uh, ongeldige stemmen. Dat verschilt ook... Uh, ben, benaderen de inziende... Uh, en uh, ja, dat is allemaal... Dat is allemaal dat is Te veel allemaal onzekerheid. Ja. ja, en als er dan zo'n kleine marge is... ja, dan... Uh, dan ja, er staat, ontstaat er gewoon heel veel ruis... over de uitslag, en nee, dat moet nou, je niet nee. hebben. Nee. moet trouwens van ver komen. Bent u net wakker, meneer Dries? Uh, ja, ja, hè? <laughs> Ja, nou, misschien even een kopje koffie zo. Uh, ja, zou... dat nog laat vergaderd dat is... Uh, ja, dat kan ik, nou, kan ik me voorstellen, ja. Dus dan wordt je ook nog wakker gebeld door ons. Ja. Um, nou, Rogeri, hoort het bij je? Ja, zo is dat. En u kunt eventjes uitleggen ook aan ons uh, hoe het zit. Want zou, is de kans groot dat de restzetels naar u komen? Uh, nou ja, dat is, dat is, dat is dus onduidelijk... Uh, Kijk, er wordt nu opnieuw geteld. Ze gaan uh, om uh, acht uur uh, straks beginnen, begrijp ik. En morgen om half vier zou er uh, een uh, uitslag zijn. Uh, de burgemeester die heeft gezegd, ja, uh, meestal komt er uh, bij elke telling weer een, uh, een andere uitslag uit. Ja, dan zou ik zeggen, Dat dan moeten we en... nog een keer tellen. Of niet? Een derde uh, keer. Nou, kijk, uh, ze hebben nu gezegd van... Uh, dus we hebben met al afgesproken dat de uitslag van deze telling. dat, uh, dat we daar uh, al genoeg hebben. Maar alleen uh, uh, Rijngehouwen Lokaal die, uh, die had aangekondigd dat ze. Uh, uh, ja, daar geen slechte uitslag genoeg zouden nemen. Die waren erg, uh, erg boos daarover. Mm. En dat vind ik op zich al wel heel jammer, want. Uh, kijk, bij ons, uh, kijk, het zou natuurlijk aardig zijn. Uh, als die uh, zetel binnen ons toe gaat, dan gaat het uh, er uh, vooral om uh, dat er duidelijkheid komt over die uitslag. En uh, er is één keer um, het, een uh, laatste stembureau herteld. Uh, waar het ook nog een rommelt ging. En uh, de, zeg maar stapeltjes verkeerd uh, waren neergelegd, heb ik begrepen. Hm. Uh, maar het, uh, geen ene keer zijn uh, alle andere, ik geloof ik, 60 uh, stembureaus uh, herteld. En dat gebeurt nu wel. En, ja. Nou. Ja, ik, ik denk dat je dan op een gegeven moment ook er een streep onder moet zetten. Maar dan zou het voor een Rijgauw lokaal. Stel dat zij die zetel uh, behouden, ga ik vooralsnog even vanuit. Ja, het gaat voor hen ook alleen maar goed zijn, denk ik, dat het duidelijk is nou, dat, het, uh, dat het echt hun zetel is. Dan is het ook allemaal legitiem. René Driessen, ja. lijsttrekker voor GroenLinks. Um, fijn dat u eventjes bij ons zo vroeg in de uitzending wilde. Graag gedaan. Dank u wel. Het is tien minuten over half acht. Door naar de sport. Philip Koken, goeiemorgen. Goeiemokker, morgen wakker en wel. <tiedacht> dat is fijn, Filip. Jij bent al volop aan de koffie. Seb Blatter, voorzitter van de FIFA, heeft gezegd dat de werkomstandigheden in Qatar, waar in 2022 het WK voetbal wordt gehouden, ondraaglijk zijn. Ja, dat was ook al wel bekend aan de hand van allerlei onthullingen in verschillende kranten. Nu zegt Blatter het: wat heeft dat voor gevolgen? Ja, dat moet toch wel gevolgen hebben. Ja, vooral de Engelse krant The Guardian heeft eind september daar onderzoek naar gedaan. En die zijn tot de conclusie gekomen, na goed onderzoek... dat er één arbeider daar per dag sterft. Dat ging dan voornamelijk om Nepalese gastarbeiders. Die moesten werken bij een temperatuur van 50 graden... zonder eten en drinken, meer dan 12 uur per dag. En de paspoorten werden ook nog eens afgepakt. Je reinste slavernij dus. Toen zweeg Blatter, maar nu is er een rapportje gekomen van Amnesty International. Die heeft in ieder geval zondag, uh, heeft die organisatie daar wat over gezegd... over die schrijnende omstandigheden. En Blatter heeft een gesprek gehad met de vertegenwoordiger van een Duitse vakbond. Met de vertegenwoordiger van de Duitse voetbalbond. En toen heeft hij deze uitspraak gedaan dat het inderdaad ondraaglijk is. En hij zei, ja, het bedrijfsleven en de politiek moeten er wat aan doen. Hm. Het lijkt mij dat er toch ook wel een rol is voor de FIFA zelf. Ja, dat lijkt mij ook. Als je met één vinger naar een ander wijst... Wijs je met de ja. rest aan jezelf. Maar dat, dat, dat, dat hoort, daar hoor je blad er niet over. Nee, daar hoor je blad er niet over. Nee. Nee, en, en hij heeft nog iets meer gedaan. Hij is namelijk bezig met een compleet charme-offensief. Uh, en dat heeft dan weer te maken met Cristiano Ronaldo. Uh, er is een verkiezing. Gauw, uh, beste voetballer van het jaar. Mm -hmm. Dat wordt georganiseerd door de FIFA en het Franse blad Frans Voetbal. Die stemming die is al gesloten op 15 november al. En daar uh, zou uitkomen. Zo luiden de geruchten dat Ribéry of Messi zou winnen. Maar ja, niemand kan meer heen om Ronaldo natuurlijk. Daar komt bij dat uh, Sepp Blatter Ronaldo nogal heeft beledigd... een paar weken geleden. Hij heeft hem nagedaan. Hij noemde hem een legercommandant. Deze maniertjes na... dat was beledigend voor de club en voor Ronaldo zelf. Daarop heeft Blatter weer zijn excuses aangeboden. Hij staat dus nogal in het krijt bij Cristiano Ronaldo. En hij heeft nu die verkiezing om voetballer, beste voetballer van de wereld te worden... heeft hij met twee weken uitgesteld, tot 29 november. Alle stemmen mogen weer worden gewijzigd. En ja, dat is toch weer een knieval richting Cristiano Ronaldo. Anders kun je dat toch niet uitleggen. Nee, het is toch opmerkelijk ook om je met, op deze manier met zo'n verkiezing te bemoeien, toch? Ja, dat, dat lijkt een beetje op manipuleren, nou ja... Dat zal uh, niet vreemd zijn in die kringen. Maar goed, uh, we zullen het op uh, 13 januari 2014 weten. Ten eerste ja. wie dan de beste voetballer van de wereld wordt. En ten tweede of Ronaldo dan ook daadwerkelijk naar die uitreiking komt. Ja, ja of die zin in heeft inderdaad. Nou, dan nog eventjes naar de gevolgen van de vriendschappelijke wedstrijd... van Nederland tegen Colombia. Er werd hard gespeeld door de Colombianen. Uh, een aantal spelers heeft ook schade opgelopen. En dat blijkt toch meer dan gedacht. Hè? Hoe, hoe gaat het met Rafael van der Vaart en Siem de Jong? Nou ja, Rafael van der Vaart heeft scheurtjes in zijn enkelbanden die lichten voor vier weken uit. Daar is uh, zijn club ASV en de trainer Bert van Marwijk natuurlijk bepaald niet blij mee. Siem de Jong, het was van zijn hemstring. Ondergaat vandaag een MRI-scan om te kijken of er inderdaad sprake is van een spierscheuring. Daar wordt wel een beetje voor gevreesd. En daar ligt ook hij er wel een aantal weken uit als dat zo is. Ja, en toch zullen dan die clubs weer, de KVB, denk ik, achter de schermen gaan verzoeken. om voor de volgende Oefen Interlands toch tegenstanders uit te zoeken. die ook Oefen Interlands daadwerkelijk gaan beschouwen als vriendschappelijke wedstrijden. Ja, dankjewel. Philip Koken. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over half acht. De Nederlandse bischoppen gaan over een paar weken naar de paus... en nemen de resultaten van de pauspetitie mee. We gaan zo horen wat dat heeft opgeleverd en wat de pauspetitie is. Maar eerst naar Delft. Over een half uur wordt in Rusland een raket gelanceerd vol met nanosatellieten. En drie daarvan zijn gebouwd door Nederlanders. Colette van Nuenen is op de TU Delft. Um, de TU Delft maakte er één. Is eens even, Colette, wat zijn dat? Nanosatellieten? Uh, kleine satellietjes, heb ik begrepen. Tenminste, die uh, hier voor mijn neus staat, die is, uh, die is vrij klein. Veel kleiner dan ik zou verwachten. Ik denk een satelliet, dat is zo'n enorm ding wat rond de aarde zweeft. Nou deze niet, die is uh, 10 centimeter uh, breed, 34 centimeter lang. hoevenaars, sorry? Ja, dat klopt. Uh, het is inderdaad ongeveer het formaat van, uh, van een melkpak. Uh, kan je het mee vergelijken. Dus het is echt de kleinste formaat satellieten die er uh, gelanceerd worden. Ja. Dus nano is gewoon klein. Nano is inderdaad voor satellietbegrippen uh, ja, heel klein. En dit is echt uh, vooral als je bedenkt hoeveel technologie er in één uh, in zijn satelliet wordt gepropt... dan is het echt onvoorstelbaar dat het allemaal in uh, ja, 10 bij uh, 30 centimeter past. En jij hebt daar aan mee mogen werken. Ja, de, uh, er wordt, is, wordt inmiddels een toespraak uh, gehouden waarbij ze ook kijken naar de voorbereiding. Even kijken, meekijken op het scherm wat we nu zien. Nee, we zien nog geen, uh, de raket maakt nog geen aanstalten. Dat zullen we zo gaan horen hoe dat gaat. Um, aan dat melkpak zitten aan de ene kant uh, zonnepanelen en aan de andere kant ja, een soort uh, pinnen. Wat, wat is dat, uh, Johan de Jong? Uh, dat zijn, zijn antennes. Daarmee worden signalen gestuurd naar de aarde en uh, kunnen ook weer commando's uh, ontvangen worden. Uh, ik heb vooral gewerkt aan het uh, uitklappen van de zonnepanelen en van de antennes. Uh, we hebben dat ook uh, uitvoerig getest hier op aarde, of het allemaal uh, werkt. Dus dat wordt straks uh, spannend. Ja, maar met de zwaartekracht werkt het. Maar werkt het ook zonder zwaartekracht straks, hè? Ja, zonder zwaartekracht zou het nog een stuk beter gaan werken. Dat is de bedoeling. Okay. Dus uh, ja, we zijn erg benieuwd. Hij wordt straks, als hij uh, uit de raket komt... komt gaat een timer af. En daarna gaan één voor één gaan gaan eerst alle antennes uit. En daarna de, de zonnepanelen. Ja. Dan moet hij natuurlijk ver genoeg weg zijn van die raket. Hoe gaat hij uit die raket? Hoe ga je dat, uh... Hij wordt uh, uit de raket, uit een, uh, uit een doosje geduwd met een grote veer. Dus dat, uh, die worden één voor één uh, uit de raket geduwd. En hoeveel zijn jullie aan de beurt? Uh, dat weet ik niet, maar in totaal zijn er ongeveer 25 satellieten die gelanceerd worden op ja. dus deze raket. Ja, en dan worden ze er uitgeduwd. Nou, dan is het dus het grote spannende moment. Klappen ze uit zoals jij het bedoeld hebt. En uh, als dat niet gebeurt, ben jij dan uh, de loser van de dag? <laughs> nou, dat valt al bij denk ik. Ik uh, ga er natuurlijk vanuit dat het gaat werken. Dus, uh, en, al, en mocht er al eentje niet uitklappen, dan is het nog geen ramp, dan, dan werkt het nog steeds. Dus daarmee hebben we ook een soort van zekerheid ingebouwd in de satelliet. Okay. Nou, we gaan straks ook eens even kijken wat er nou precies allemaal in die satelliet zit. Want uh, dat zijn echt heel bijzondere dingen. Ook uh, vernieuwende computertjes die nog nooit eerder in uh, satellieten zijn geplaatst. allemaal ontwikkeld uh, door uh, studenten van de TU Delft. En um, nou ja, met deze twee jongens uh, die erop afgestudeerd zijn, praat ik straks graag nog even verder. Kijk eens aan, Colette. Horen we zo van je. En terug op aarde, Erwin de Hart. Hoe is het op de weg? <laughs> op de weg op aarde op de A16, Rotterdam richting Breda. staat op de rechter rijstrook bij Knopen te een kapotte vrachtwagen. Uh, dat zorgt voor een file op de A20 richting Gouda. Van 7 kilometer tussen Schiedam en Knopen te Dan is ook net een ongeluk gebeurd in Noord-Brabant op de A58 Breda richting Tilburg. Het zorgt voor 3 kilometer file tussen Ulverhout en Geelsen. Bij Geelsen is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Laura Rensen. Zo so I'm zo een Monday. I op een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 Better She moves in her own way. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op 2 december beginnen de Nederlandse bischoppen... aan hun ad limina-bezoek bij paus Franciscus. Dat is het werkbezoek dat de bischoppen... officieel elke vijf jaar aan de paus moeten brengen. Aan de vooravond van dat bezoek hebben de Nederlandse katholieken... hun wensen voor de paus gebundeld in een ware pauspetitie. Joost Verhoef, pastoraal werker in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam... en initiatiefnemer van deze petitie. Goedemorgen... Ja, goedemorgen mevrouw Rensen. Waar komt dat idee vandaan voor deze petitie? Uh, het idee komt uh, van dat aanstaande ad limina bezoek. Waar, dat we zagen we aankomen, maar we zagen ook eigenlijk dat er weinig aandacht uh, voor was. Behalve bij degene die daar direct bij betrokken zijn. En we dachten ja, die, uh, die, dat, dat ad limina bezoek dat gaat de hele kerk aan. Dus mm. dan willen we willen ook graag dat alle Nederlandse katholieken zich uh, daarbij kunnen laten horen. Want en, uh, u, was, vandaan... u was nog niet gehoord? Uh, de, of de meeste katholieken waren nog niet gehoord? Het uh, Atlantina-bezoek zelf is uh, voorbereid in kleine kring. En daar zijn denk ik niet zo heel veel gewone Nederlandse katholieken bij betrokken geweest. Mm. Dat leek ons niet zo'n goede zaak. Nee. Vandaar dat we deze petitie zijn begonnen. En klopt dat dat... Uh, de... Al documenten ter voorbereiding van dat bezoek al waren opgestuurd aan Rome? Ja, en dat schijnt uh, gebruikelijk te zijn. hoor. Dus uh, daar hoeven we ons op zich niet zo over te verbazen. Maar uh, ja, de situatie van de Nederlandse kerk... die gaat natuurlijk niet alleen uh, de bisschoppen en een aantal bestuurders in de kerk aan. Die gaat uh, alle Nederlandse katholieken aan. En uh, ja, voor die toekomst willen we graag ook een gemeenschappelijk uh, gesprek... zoveel mogelijk met elkaar daarover in dialoog komen. En leeft dit onder katholieken? Hoeveel mensen hebben uw petitie getekend? Uh, inmiddels uh, gaan we richting 600 en uh, er zijn uh, duizenden mensen die de pagina hebben bezocht. En er zijn uh, ruim honderd mensen die echt de moeite hebben genomen... om hun eigen wensen, gedachten, dromen, idealen uh, op de website achter te laten. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Je kan uh, op Facebook zo'n petitie liken, maar daar heeft u niet zoveel aan natuurlijk. Nee, dan weet je dat mensen het een sympathiek uh, initiatief vinden. Dat is op zich uh, leuk om te merken. Maar het gaat ons vooral om de inhoud. Over, nou, uh, komt u de... maar met die inhoud. Wat willen de, de katholieken? Wat willen ze overbrengen in Rome? Uh, wat ze vooral willen is dat uh, er in de katholieke kerk meer aandacht is voor een brede agenda. Dus niet alleen aandacht voor kerk, progifusies euh, en, en dat soort van organisatorenzittingen, maar een brede maatschappelijke agenda. Aandacht voor uh, armoede, solidariteit, milieuproblemen, uh, ruimte voor uh, uh, iedereen in de kerk. Dus ook voor vrouwen en ook voor andere groepen. Uh, al die dingen die willen ze graag onder de aandacht uh, brengen van uh, uh, de bischoppen. En ook vooral ook van de paus. En wat we helemaal heel erg sterk hebben gemerkt... is hoe enthousiast de Nederlandse katholieken zijn over de paus... en over hoe hij zich de afgelopen maanden heeft getoond... als uh, uh, herder voor alle katholieken in de wereld en ook daarbuiten. Mm -hmm. uh, daar zijn mensen heel erg enthousiast over. En dat, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ja, ja dat kan ik wel nou naar zeggen. Als het over armoede gaat, dan bent u bij deze paus bijvoorbeeld met goede adres, het gaat ja. over soberheid, draagt hij heel erg uit. En wat ik wel opmerkelijk vind is dat in de petitie mensen ook pleiten... voor vrouwen in het priesterambt voor gelijke behandeling... van hetero- en homoseksuele mensen. Nou is dat op zich niet zo opmerkelijk, maar ik vraag me af... hoe dat overkomt in Rome. Denkt u dat die boodschap uh, gedragen zal worden, breedst gedragen zal worden... Nou, ik denk niet dat gelijk iedereen staat hier, In het Vaticaan, dat, nee hè? Nee, dat dacht dat, ik al. Ja, dat vind ik het nog niet eens zo heel erg. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we daarover met elkaar... eens een keer een fatsoenlijk gesprek voeren. En wat de pauze in ieder geval heeft aangegeven... is dat hij vindt dat de rol van vrouwen in de katholieke kerk... veel te minimaal is. En dat veel meer vrouwen ook in verantwoordelijke posities benoemd zouden moeten worden. En ik hoop dat hij dat gaat doen. Maar ja, het hangt natuurlijk niet alleen van hem af. Het hangt nee. ook af van hoe we dat hier in Nederland met elkaar organiseren. Maar u denkt in ieder geval dat de paus um, ja, wel openstaat... om dit soort controversiële thema's te gaan bespreken? Dat heeft hij ten ene, ja, telkens malen heeft hij dat duidelijk gemaakt. Dat we het gesprek met elkaar moeten voeren over alle belangrijke thema's die in de kerk spelen. En dat er wat dat betreft geen taboes zijn. En natuurlijk, hij noemt zichzelf zoon van de kerk. En zal uh, niet direct aan allerlei uh, doctrinaire regels uh, gaan sleutelen. Maar uh, het gesprek daarover moet gevoerd worden. Omdat ook hij, maar ik denk heel veel andere mensen ook graag willen... dat leer en leven binnen de kerk niet te ver uit elkaar gaan lopen. Joost Verhoef, pastoraalwerker net het Onze Lieve Vrouwen-gasthuis in Amsterdam. En uh, initiatiefnemer van de pauspetitie. Dank u wel. Graag gedaan, dank u wel. Het is uh, zes minuten voor acht. We gaan weer eventjes... Naar boven of ben je alweer afgedaald, Marno Rimmers? Nee, we zijn er weer naar beneden gegaan. 42 etages met een lift. Als je erin staat, moet je even, heb je eigenlijk een kalgoepje nodig. Want je voelt de druk op je oor. Heb je dat ook al gemerkt? Zeker, ja. ja je klapt echt even door je, door je benen heen als die vaart zet naar boven. Um, ja, het is niet het hoogste gebouw, maar wel het grootste gebouw. waarvan vandaag de sleuteloverdracht is. Rutger van de Graaf is medeoprichter van Rotterdam Ark. T-Guides, jullie geven rondleiding in de stad. En jullie hebben er een object bij in de rondleiding? We hebben zeker een object bij. Je ervan? Uh, van de buitenkant zeer spectaculair, ja. En vooral vanaf uh, de noordkant. Uh, als we op de Rassenbrug staan met mensen... dan uh, staan we wel even tien minuten over het gebouw te praten, ja. Drie grote torens, een hotel, woningen... en natuurlijk uh, gemeentekantoor vooral ook. Zeker, dat is de grootste huurder van het pand. En dat is ook eigenlijk de reden waarom het mede mogelijk is gemaakt... om dit toch uiteindelijk te bouwen. Want het ontwerp was er al in de jaren 90. Goed, we gaan straks met elkaar praten. Ook niet alleen over de buitenkant, maar ook over de binnenkant... die beetje bij beetje in gebruik wordt genomen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Winamp, it really whips the llama's ass. Uh, Bas, wat hoor ik nou? Ja, ken je hem nog? Een beetje nostalgie dit, hè? Het is de muziekspeler Winamp. Oh, en die verdwijnt. Alweer een stukje van mijn jeugd weg. Schrijft een twitteraar. En het zijn vooral mensen die bij WNM terugdenken aan hun jeugd, 16 jaar geleden. Een spelertje van, uh, op, op, op, van Windows, maar uh -huh. ook mensen die hem nog steeds gebruiken, die zijn er ook nog steeds. Ja, nou goed, de krant The Guardian heeft weer nieuws gehaald uit de data van klokkenluider Edward Snowden. Uit de memo blijkt dat het Verenigd Koninkrijk de Amerikanen onbeperkt toegang heeft gegeven tot het internet en e-mailverkeer van alle Britten en de gegevens van mobiele telefoons. De memo stamt uit 2007. Voor die tijd hadden de Amerikanen slechts beperkte toegang tot veel gegevens en moesten ze een verdenking hebben voordat ze iemands privégegevens bekeken. De nieuwe afspraken veranderden dat. Le Monde beschrijft hoe de Parijse schutter gisteren gevonden werd. Degene die hem herkende en de politie belde zou gehoord hebben dat hij zei dat hij een stommiteit begaan had. Hij kon niet eerder geïdentificeerd worden als de man die in 1998 veroordeeld werd voor zijn betrokkenheid bij een fatale overval, omdat er in de jaren 90 nog geen grote DNA-database werd bijgehouden. Op dit soort momenten is het eigenlijk jammer dat we u niet meer kunnen laten zien. Het weer op Kanal Plus zag er gisteren opmerkelijk uit. Weervrouw was naakt, omdat ze een weddenschap verloor. <tieden> ja. Geel jij ook altijd in je nakie? Ja, ik weet niet waarom scheelt ze nou zo. Hè? Dat, dat is van de hm. weervrouw. Rent door een weiland, naakt. Zoals ze nauwelijks te zien trouwens, hoor, omdat ze op grote afstand gefilmd was. Dat is wel, wel goed te horen. Hoe gevaarlijk zijn de wegen <lacht> bij u in de buurt? De voorstand zocht het uit en inventariseerde het aantal dodelijke ongelukken... per locatie in Nederland tussen 2006 en 2012. De gevaarlijkste weg is de weg van Boekel naar Veghel. Daar vielen in een bocht vier doden. Duizenden agenten aan de suf maken de pillen, dat schrijft Metro vanochtend. Politieagenten slikken pillen zoals antidepressiva... in verband met posttraumatische stress na ervaring op het werk. De krant baseert zich op een boek van Joost van der Wegen dat vandaag verschijnt. Onderzoekers van de politieacademie noemen het gebruik van medicijnen... door agenten een serieus veiligheidsprobleem. De pillen tasten het beoordelingsvermogen aan, geven dubbel zicht... en kunnen ze agenten suf en minder alert maken. Dank je wel, Bas. Na acht uur, correspondent Joost van Egmond. Hij legt uit wie die oorlogsmisdadigers zijn. De tien die in Bosnië zijn vrijgelaten... en waar minister Timmermans op Facebook zo kwaad over schrijft. Morgen in... Mediaondernemer Dirk Sauer over de grote kloof tussen Nederland en Rusland. Je hoeft helemaal niet vriendelijk te zijn. Je hoeft niet op je knieën te liggen van Rusland om daar zaken te doen. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Veel satire. De herbertjes lagen bij Ze lagen bij in het veld. Daar horen ze engelen zingen. Ajax, Ajax, Ajax. Het zit gewoon heel goed in elkaar. En live muziek van Scarlett May.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 Vanavond in Meldpunt behandelt de Max-ombudsman diverse consumentenkwesties. Zoals een mooie reis naar Turkije, die een ordinair verkoopreisje blijkt te zijn. En hoe een autovrak op de parkeerplaats van een garage tot flinke boetes kan leiden. De Max-ombudsman in Meldpunt, vanavond om vijf voor half acht op Nederland 2.